Eet zweet. Een bord met wat piepers, wat jus en een groentje en zwijn in een lekkere saus. Dan boeren en drinken wat cola en koekjes en chips op een weeig vatuin. Uit verveling dan lopen, een tocht langs de koelkast die schijnt op de kaas en de worst. Vooruit nog een hapje, neem nog een plakje, voortgaand op de weg naar de plaat. Waar de wijzertjes draaien, je naakt in het angstzweet, zo glad als het smelten van kaas. Je dan als een grauw bent en knobbelt als ert en zwaar als een trommel geluid. Vol kermende baby's die stervende dagen die walgen van hoe jij nu ruikt. En dat je dan opgeeft het varkende strop geeft en zwelgt in de geur van geluid.